Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij acties van de zogeheten gele hesjes in Frankrijk is een automobilist om het leven gekomen. De bestuurder van een bestelbusje botste in het zuiden van Frankrijk op een vrachtwagen. Dat gebeurde bij een blokkade. Bij eerdere acties van gele hesjes op de snelweg vielen twee doden door ongelukken. De protesten van de gele hesjes begonnen ruim twee weken geleden. De actievoerders protesteren tegen prijsverhogingen voor brandstof en andere hoge dagelijkse kosten. President Macron heeft vanmiddag met een aantal ministers overlegd over de ongeregeldheden die bij de acties zijn ontstaan. Zo werden gisteren in Parijs vernielingen aangericht. Macron overweegt niet om de noodtoestand uit te roepen. Daarover gingen vandaag wel geruchten. Hij vindt wel dat de politie beter moet kunnen inspelen op ordeverstoringen. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegelopen... in een protestmars voor een beter klimaatbeleid. Belgische media spreken van de grootste klimaatmars ooit. Volgens de politie waren er 65.000 betogers. De hoge opkomst komt ook doordat het openbaar vervoer... naar Brussel vandaag extra goedkoop was en in de stad zelf gratis. Het protest komt aan de vooravond van de internationale klimaattop in het Poolse Katowice, die morgen begint. Gisteren demonstreerden in Berlijn en Keulen in totaal 36.000 mensen tegen het gebruik van steen- en bruinkool. PSV heeft voor het eerst dit seizoen verloren in de Eredivisie. In de Kuip won Feyenoord vanmiddag met 2-1 van de Eindhovenaren. Ajax heeft nu nog twee punten achterstand op koploper PSV. De Amsterdammers wonnen thuis in de Arena met 5-1 van Adel Den Haag. Iraklijs versloeg thuis VVV met 4-1. En Groningen klopte nak thuis met 5-1. Het weer in de loop van de avond en nacht buien met kans op onweer. Het blijft vannacht zacht met minima rond 11 graden. Morgen af en toe zon en vooral in het zuiden een bui. De wind draait naar het westen en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Thank you.